met het NOS-journaal. Van de meisjes die vorig jaar een oproep... dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Volgens de RIVM kan het lage aantal op lange termijn leiden... tot tientallen onnodige doden door baarmoederhalskanker. De onderzoekers benadrukken dat het vaccin veilig is. De grootste Turkse oppositiepartij legt zich neer... bij het verlies van de presidentsverkiezingen crp leider Inche heeft in een WhatsApp-bericht aan een journalist de nederlaag toegegeven. Volgens de kiescommissie is president Erdogan met een absolute meerderheid herkozen. Met nog maar een paar procent van de stemmen te tellen haalt hij volgens de commissie hoe dan ook meer dan 50 procent. Daardoor is een tweede verkiezingsronde niet meer nodig. Later vanochtend geeft de CRP een persconferentie. Nederland telt steeds meer mensen die alleen wonen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Inmiddels bestaat 22 procent van de huishoudens uit één persoon. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat maar 5%. Toen waren het vooral weduwen die alleen woonden. Nu zijn er volgens het CBS steeds meer mensen die bewust alleen blijven, een latrelatie hebben of die zijn gescheiden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt extra beveiligd vanwege een doodsbedreiging. Onder meer op het stadhuis is zichtbaar meer beveiliging aanwezig. De bedreiging kwam volgens Abu Taleb anderhalve week geleden binnen na een raadsdebat met Denk over zijn beslissing om een Pekida-demonstratie toe te staan. In Indonesië is de veerboot gelokaliseerd die een week geleden zonk op het Tobameer in Sumatra. Hij ligt op een diepte van 450 meter. De overvolle boot zonk kort na vertrek uit de haven. Van de ruim 200 opvarenden zijn er maar 18 gered, onder wie de kapitein. De veerboot is nu gelokaliseerd met speciale apparatuur voor bodemonderzoek. Het weer, eerst nog veel bewolking, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen kan het plaatselijk al zomers warm worden, 25 graden. En dan woensdag op meer plaatsen zomerse temperaturen met veel zon. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm going to talk to you for a minute. What is it you want to talk about? <laughs> you know. What do you mean? What are you trying to say? Well... Vroeger had je allemaal van die uh, illegale zinners en werd een grote antenne op het dak gezet en dan gingen uh, we gewoon uitzinnen. We noemen het Radio Piraten en uit die tijd is dit uh, een nummer. We hoort uh, de single van One Way en Let's Talk About Sex. Welkom terug bij Zalvoet op Zaterdag. We zitten alweer in uur 3. en ook het begin van de kwalificatie Formule 1 in uh, Frankrijk. En wat gaan we in uur 3 allemaal doen Albert-Jan? Nou, we gaan natuurlijk met één oog kijken naar die kwalificatie daar op het circuit van Paul Ricard. Waar het op dit moment droog is. Nadat het bij de derde vrije training eerder op deze dag hoosde van de regen. Maar de, de dreiging van regen is er nog steeds. Dus het is nu tijd, of zaak, om zo snel mogelijk een goede tijd te zetten. Om in ieder geval goed door Q1 heen te gaan. En voorlopig een derde tijd van Max verstappen. We houden het voor u in de gaten het komende uur. Nou, uiteraard drie andere vaste items om kwart over vier hebben we Pit Report. Want er is nieuws vanuit de wereld van de Formule 1. Want de stoeltjes dans we zijn een beetje begonnen. Blijft uh, Ricciardo bij Red Bull of gaat hij ergens anders heen? Het wordt allemaal uh, ja, iets duidelijker uh, tijdens uh, Pit Report rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we dier van de week. En dit is een hele sneuje. En die luistert naar de naam Leo. En Leo is gewoon... Achtergelaten aan een. vastgebonden aan een boom. en is nu gelukkig in het dierentehuis terechtgekomen. Maar hij is natuurlijk op zoek naar een nieuw thuis. Het gedicht van de week, welke het wordt. we laten het nog even in het midden. dat is rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En wil je meeluisteren via bijvoorbeeld het internet. Dan ga je naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En tot aan 5 uur zijn Albert-Jan en ik er dan. Zandvoort op zaterdag uur 3 alweer waar we in zitten. En na 5 uur entertainment vuur, ditmaal de non-stop versie. En geen Fred Heijn, nee, want hij heeft een weekje vrij. En hij heeft gelijk ook, hè. Het is uh, lekker weer, dus uh, genieten van deze vrije dag, uh, Fred. Hij is jou gegund. Ja, het weer de komende dagen blijft ook nog lekker. Dus we gaan lekkere zonnige muziek draaien in de het derde en laatste uur van Zalvet zaterdag. Ronde deze van Dexys Midnight Runners.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 Waarom ga je niet met mij? En dit is wat ze zei. Even aan mijn moeder vragen, ik zweer je dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn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 Is er de ratertijd mijt? Je kunt het ook aan mij kwijt. Nou, dan kom je maar. Bij.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 ja, Deze plaat is al heel oud hoor, uit de guldentijd. Dat is net een tijd geleden, Joor de Bloem. En even aan mijn moeder vragen: een plaatje om lekker mee te zingen. Volgens mij kent iedereen die plaat nog wel. Het is inmiddels kwart over vier geweest, we gaan kijken in de wereld van de Formule 1, van de racerij. Ja, en met de mogelijke stoeltjesdans die gaat ontbreken. Dus ik zou zeggen, net u pen en papier bij de hand, want dan uh, kan u dat een beetje volgen. Allereerst. Nu Red Bull Racing qua motor de knoop heeft doorgehakt en voor een deal met Honda heeft gekozen... wil de teamleiding van de Engels-Oostenrijkse renstal ook snel duidelijkheid van Daniel Ricciardo. Zijn contract loopt na dit seizoen af en de Australische Formule 1-coureur schermt met interesse van meerdere andere teams. Ik ben nog niet gepusht, maar het zal de komende weken vast wel gaan gebeuren. Al dus de 28-jarige Ricciardo afgelopen donderdag tijdens een persmoment... in aanloop van de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Paul Ricard... Er komen voor Red Bull twee thuisraces aan in Oostenrijk en Engeland. Het is voor hen ideaal om dan bekend te maken wat er dan met mij gaat gebeuren. Ook Ricciardo zelf hoopt voor de Grand Prix van Hongarije op 29 juli... die het begin van de zomerstop inluidt, duidelijkheid te hebben. Dat zou fijn zijn. Ik wil tijdens mijn vakantie niet de hele tijd aan de telefoon zitten. Ik wil van mijn rust kunnen genieten. Het kan ook eerder, maar ik wil in ieder geval voor de zomerstop duidelijkheid dat Red Bull Racing voor Honda heeft gekozen... verandert niet direct aan de keuze van Ricciardo. Het is geen shock of verrassing voor me... want ik wist het namelijk wel dat dit kon gaan gebeuren. Zowel Ferrari als Mercedes worden al ruim een jaar genoemd... als mogelijke nieuwe werkgever voor Ricciardo. Maar ik praat niet met Ferrari of met Mercedes. Mijn manager dan? Nou, dat weet ik niet, nou echt. Oké, okay, mensen praten wel eens. Of ze drinken samen een kop koffie of een Red Bull. Jullie weten hoe dat gaat, het, maar laten we er niet verder dieper op ingaan... stelde hij met een glimlach van oor tot oor. Het gerucht dat ook McLaren interesse zou hebben in zijn diensten... had Rikia de afgelopen donderdag pas gehoord. Ik heb het net een uur geleden gelezen. Ik kan er echt niet echt iets over zeggen... want het is niet zo dat ik daar werkelijk een aanbieding heb gehad. Max Verstappen is positief gestemd over de beslissing van de Red Bull Racing... om vanaf volgend jaar in zee te gaan... Met motorleverancier Honda, de Formule 1 coureur uit Limburg... ziet de toekomst samenwerking met de Japanners rooskleurig in. Natuurlijk beginnen we pas volgend seizoen met een nieuw verhaal... maar het ziet er goed uit, al dus voor stappen... in de aanloop van de Grand Prix van Frankrijk. Honda gaat zich volledig focussen op ons en Toro Rosso. Dat is toch wat anders dan nu met Renault... dat natuurlijk ook met een eigen fabrieksteam rijdt. Dan moeten we bijvoorbeeld een weekje wachten op een upgrade... maar om maar een voorbeeld te noemen... Regerend wereldkampioen Louis Hamilton hoopt dat het Grand Prix van Frankrijk niet weer zo'n saaie race oplevert als de races in Monaco en Canada. Hamilton geeft aan dat hij niet weet wat hij van de terugkeer van de Formule 1 naar Le Castellet moet verwachten, maar hij hoopt in ieder geval dat het geen saaie race wordt. Na twee relatief saaie races in Monaco en Canada kreeg de Formule 1 vooral nog wat kritiek te verduren van zowel de fans als van de rijders. Fernando Alonso, Alonso omschreef de Grand Prix van Monaco... dit jaar als een van de saaiste races uit de geschiedenis van de sport. Sebastian Vettel deed de kritiek af met kortzichtig... en maakte een vergelijking met het WK-voetbal... dat waar de volgende weken ook heus wel eens een saaie wedstrijd gespeeld kan worden. Dan, terwijl er in de Britse pers druk aan de poten van de stoel... van teambaas Eric Boullier zelf wordt gezaagd... moet de Franse teambaas samen met Jack Brown een aantal mo moeilijke knopen doorhakken over de rijders voor 2019. Als Fernando Alonso zoals verwacht, de deur van de Formule 1... achter zich dichttrekt om naar de Amerikaanse Indycar te gaan... dan heeft McLaren minstens één nieuwe rijder nodig. Of twee, vraagteken. Want ondanks een meerjarig contract van Stoffel van Doornen... is in de Formule 1 niets definitiefs. Ferrari lijkt klaar te zijn om Kimi Raikkonen voor het seizoen 2019... te vervangen door een getalenteerde saubercoureur Charles Leclerc... Dat heeft motorsports.com vernomen. Rijkonen kan u het nog volgen, de stoeltjes de dans? Rijkonen, uh, inmiddels 39 jaar... tekende afgelopen seizoen een eenjarige verlenging van zijn contract. En ondanks dat legde Ferrari-baas Sergio Marcione de Fin in december op... dat hij constanter moest presteren dan dat dit in 2018 waarschijnlijk het laatste seizoen was... om de sleutel daartoe te vinden. Rijkonen kende een, een sterker start in 2018... en scoorde drie podiumfinishes in de eerste vier races van het seizoen... De coureur zat een stuk dichter bij het niveau van Sebastian Vettel... ten opzichte van de voorgaande seizoenen. In de afgelopen twee races haalde Rijkonen het podium niet... terwijl zijn teamgenoot op de hoogste treden van het podium stond. Ook dat stoeltjesverhaal krijgt een volg. Tot zover. Ja, dan kijken we nog even naar Q1, net geëindigd. Hamilton op P1. Max Verstappen op uh, P2, op 2-tiende. Uh, en Kimi Rijkonen op de derde plek. Zo Q2 van de kwalificatie. Ja, hele goede opmerking van collega Vos. Is het de twaalf Inch. Nou, bijna wel, want het is een heel aparte uitvoering. Je de Army of Lovers en Letters Sunshine in. Bijna half vijf, tijd voor het dier van de week. Ja, en we hebben een hele sneuje en die luistert naar de naam Leo. Hij stelt zichzelf even aan u voor. Daar stond ik dan, helemaal alleen aan een paal. Leo hebben ze mij hier genoemd in het dierenthuis. Helaas had ik geen beschrijving mee en is er niet veel bekend over mij. Ik ben een kleine kruising tussen een van ongeveer vier jaar oud. Ik ben sociaal met andere honden en vind het ook reuze gezellig met hen. Maar naar mensen ben ik vriendelijk. Wel keek ik de kat uit de boom toen ik hier net in het dierenhuis binnenkwam. Maar dat is ook niet zo gek als je achtergelaten bent. Nu word ik steeds vrolijker naar mensen... en wil ook best graag wel even knuffelen als ik ze ken. Of ik alleen kan zijn is niet bekend. In de kennel ben ik netjes zinnelijk en ik sloop niks. Ook blaf ik eigenlijk niet in de kennel... Dus als ik rustig mag wennen aan mijn nieuwe huis... moet ik best wel even alleen thuis kunnen blijven. Zoekt u of jij, een leuke actieve kleine hondenvriend... tijd om hem rustig te laten wennen en hem een tweede kans te geven... dan is Leo op zoek naar u. Dan wel jou. En waar verblijft Leo? Leo verblijft in het dierenthuis Kermeland Keesomstraat 5. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Leo verdient een thuis. We got it together, didn't we? Nobody but you en mij. We got it together, baby.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 Maar ik weet niet hoe Oh ik weet niet hoe Oh ik weet niet hoe Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe Ik zou je overstelpen met mijn cadeau als dat zou helpen Maar ik weet niet hoe Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen Maar ik weet niet hoe Hij weet niet hoe Ik zou je wilde ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien. Maar ik weet niet hoe. Ik zou je koning willen klonen en een paleis laten wonen. Luchtkastelen bouwen en dan want van je houden. Maar ik weet niet hoe. Ontschillen, maar ik weet niet hoe. Hey, hey, hey. blokje van twee zo uh, bij zo voort. Als eerste hoor je de grote heer van Barry White. Gevolgd door uh, Ben uh, Be uh, Be Be Nijman. En uh, ik weet niet hoe. Uh, ja, de Grand Prix van uh, Frankrijk. Uh, dit weekend gaan we momenteel uh, de kwalificatie. Q2, Hamilton 1, Vettel 2 en Raikkonen 3. Maar jij vertelt, uh, het is nogal chaos uh, op de wegen rondom het uh, circuit. Ja, nee, dat is uh, die, uh, ook de bereikbaarheid van dat circuit uh, laat te wensen over. De verkeerschaos rondom het circuit van Paul Ricard is uh, ook bij menig Formule 1-team in de verkeerde keel gehad geschoten. Veel teamleden en fans stonden urenlang in de file om het Franse circuit te bereiken. De toegangswegen richting Paul Ricard zijn zeer beperkt en smal, waardoor er al vroeg op de dag een enorme chaos ontstond. De files waren kilometers lang waardoor menige enthousiastelingen of Formule 1 medewerker uren deed over een weg van een paar kilometer. Force India uh, CEO Osmar Schafnauzer moest een zakelijke afspraak afzeggen omdat zijn gast niet op tijd op het circuit kon zijn. Het duurde twee uur om twaalf kilometer te rijden, al dus de CEO. Het was belachelijk. We hadden een uh, gast ingevlogen voor een meeting en hij heeft die meeting nooit gehaald. Hij moest omdraaien en terug naar het vliegveld. Hij belde me op en zei, sorry, in 2,5 uur ben ik 7 kilometer opgeschoten en mijn vlucht gaat om 5 uur. Al dus, ik moet omdraaien. Dus ja, dat, uh, dat is, dat, als je dus de, zeggen, de infrastructuur rond een Formule 1 circuit moet je wel heel goed uh, in beeld brengen. Ja, goed, kunnen wij beter hoor. Goed regelen. Kunnen wij beter, toch? Maar goed, gewaarschuwd. Dorpje telt voor 2. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. Uh, ja, we gaan het niet over assen hebben. Nee, nee, dat doen we niet. Gewoon het circuit uh, van Zalvoort gaan we promoten voor de Formule 1 Races. Hier is Matthew Wilder. Het was hem, de zonnige single van Met Your Wilder en Break My Stride. Ja, zo dadelijk het gedicht van de dag. Blijf daarvoor nou luisteren naar CFM. Hier liste muziek van Forner. Die hoorden ze met uh, een van de grootste platen. Grootste hits voor hun. Dat was I Wanna Know What Love Is. Het is uh, 14 minuten voor 5 uur. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En het gedicht gaat over de nieuwe Haring. Zaten eerst samen in een school. Wisten nog van hom of kuit. En vissers zetten hun netten uit. Een echt, echt Hollands symbool. Elk jaar in een vast ritueel. Zonder ui, gewoon aan de staart. Met een korenwijn gepaard glijdt hij zachtjes in mijn keel. Kraampjes getooid met een vlag. De eerste is zo vet en zild. Het lijkt wel vlaggetjesdag. Staan trots op Zandvoorts wapenschild. In de viskraam een brede glimlach. Zie hem liggen, mooi en verstild. Sommige mensen staan ervan te rillen... als ze zo'n haringkar zien staan. Terwijl de vissersboer ze staat te fillen... en ze daarna in het zout of zuur doet gaan. Aan de kar en dan bij het staartje... wordt er lekker nijbeet gepakt. En dan glijdt hij dan glijdt hij met een vaartje in mijn keel totdat ik genietend smak. Maar er is ook een nieuwe, andere haring en zijn voornaam is Nieuwe. Voor de inwoners van Zandvoort een openbaring, want ook deze smaakt, deze smaak is raak. Hij is weer verkrijgbaar, de nieuwe haring. En vandaar het gedicht van de dag, inderdaad ook opgedragen aan de nieuwe haringen. Die komen allemaal uit de zee. Ja, ze zijn er weer uitgehaald hè? uit de zee, de Nieuwe Haring. En vandaar ook het gedicht van de dag. Uh... Ja, ondertussen is weer iemand het haasje. Altijd dezelfde <laughs> he, trouwens. <laughs> Ik zei het je toch, Albert-Jan. Ja. ja. Laten we hebben het over Croissant. Ja. Die gaat, uh, in Q3 gaat hij uh, eruit. En op dat moment uh, staat Verstappen nog op een vierde plek tijdens Q3. Met op vijf Ricciardo. Maar ja, nu, de, nu, nu de rode vlag, dus dat is wel even de sessie, wordt gestopt. Dus wij kunnen de, de, de ontknoping daarvan net niet meer meenemen in dit programma. Bijna om vijf uur begint natuurlijk uh, de wedstrijd uh, tussen Korea en Mexico. Dan hebben het over het WK voetbal. En de klapper van de dag, dat wordt natuurlijk om acht uur Duitsland tegen Zweden. Wij en, gaan er klaar voor zitten. Dat wordt een knaller. Heel goed. goed. En morgen natuurlijk de race om vier uur, acht minuten over vier. Tien als ik minuten over tien, vier. Tien minuten over vier. Als ik... En natuurlijk live te volgen via diverse sportkanalen. Uh, voor ons zit het er weer op. Nee, nee, nee. nee. We gaan nog een plaat draaien en zijn oh. we zo meteen nog terug. Dus dat okay. valt allemaal mee. Nou, misschien dat... Ja. We hebben het nog heel even. Ja, nou, misschien dat het nog redden, maar... Oh, uh, wacht even. 1 Hamilton, Bottas 2, Vettel 3 en 4 Verstappen. Ricciardo 5. En nou is de sessie gestopt. Ook weer zo'n uh, geweldig plaat uit de jaren 80. Deze van uh, Agneta Vetskak en de Hiddenzang. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma, Zandvoort op zaterdag. We volgen de Q3, ja. Met nog uh, 7 minuten 49 te gaan op de klok. Een uh, rode vlag op dit moment. Ja, met vooralsnog uh, Hamilton, uh, de snelste. Gevolgd door Bottas, de derde plek uh, Vettel. Verstappen vinden we terug op plek 4 en Ricciardo op plaats 5. Nou ja, het wordt uh, nog even spannend. We kunnen hem helaas niet helemaal meenemen. Maar ik denk dat uh, als het nou tien over vijf is en de, de kwalie zit erop... dat we weer kunnen zeggen, Max was weer de best of the rest. Waarschijnlijk wel, hè? Want die anderen, die Ferrari's en die Mercedes... hebben toch een bepaald knopje daar zitten. Een speciaal uh, kwalificatieknopje, dat ze toch weer net iets sneller gaan. Alleen Raikkonen heeft het knopje nog niet kunnen vinden. Oké, okay, mo morgen om uh, 10.04 is de race daar in Frankrijk. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer. Zeker weten. We. Oké, okay, tot dan en een fijne zaterdagavond. Dag, doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da, grumble. Give a whistle.